De Europese Unie wil dat er in Turkije zeker zes extra opvangkampen voor vluchtelingen komen. Op die manier moet de stroom vluchtelingen die via Turkije naar Europa komt afnemen. De kampen moeten worden gebouwd met Europees geld. En de onderhandelingen daarover tussen de EU en Turkije zijn in een vergevorderd stadium. Brussel wil haast maken om te voorkomen dat de vluchtelingen doorreizen naar Europa. Er zijn ook afspraken in de maak over een betere bewaking van de grens tussen Turkije en Griekenland. De aardverschuiving in Guatemala heeft meer levens geëist dan tot nu toe bekend was. Het dodental staat op 131 en nog zo'n 150 mensen worden vermist. Reddingswerkers verwachten niet dat ze nog overlevenden onder het puin vandaan zullen halen. Afgelopen donderdag werd een dorp vlakbij Guatemala-stad bedolven onder een modderstroom na een zware regenval. In het getroffen gebied stonden zo'n 125 huizen en de meeste zijn verwoest.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 In de nieuwe vijftiende editie van de Dikke Vandalen staan ruim 18.000 nieuwe woorden. Het woordenboek verschijnt vandaag weer voor het eerst in tien jaar. Klimaatvluchteling en droogtestress bijvoorbeeld. Maar ook woorden die voortkomen uit het gebruik van sociale media. Zoals liken of Status update. Er zijn ook woorden uit de Vandalen verdwenen. Die zijn de afgelopen 100 jaar in onbruik geraakt. Het weer in het westen en noorden eerst nog mist. Verder geregeld zon. Vanmiddag langs de westkust wat regen. Vanavond en vannacht regent het overal. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen Blarikum en Amhert-Bunschoten over 8 kilometer langzaam rijden. Richting Amsterdam 6 kilometer verknopend naar de berg. Op de A4 de laag Amsterdam bij Dorp 4 kilometer na een ongeluk. Op de A7 Hoornzaandam bij Weidewormer 10 kilometer. De spitsstrook op de A9 bij Castricum is nog dicht. Op de A10 knooppunt Koenplein Watergasmeer bij knooppunt Nieuwe meer 5. Op de A12 de Naag Utrecht bij Woerden 3 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 6.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 My dear, I like my toast done on one side. Ja, daar was ik met een paar uh, vrienden op vakantie. in uh, ja, een uh, Turkse uh, muziekzender die draaide deze plaat helemaal grijs. Ik kreeg me een keer per uh, kwartier kreeg beetje de clip van uh, deze single te zien. Je hoorde de single van Chris Kapp en de Englishman in New York. Het is uh, 7 over 3, welkom terug bij Sofortop Zaterdag.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 aussi, enfin si vous en avez <rire> un temps, trois ans, sept ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable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 We hadden het er net over, Dolly. vandaag de Beatles versus de Stones. Ja, en de ja. Beatles die gaan het wel winnen, denk ik. Ja, uh, maar, ja, ja die zijn flink, uh, flink in de meerderheid. Flink in, in de meerderheid. Ja. Zullen dadelijk nog veel meer Beatles, de Beatles uit Beverwijk, zullen ze noemen? Ja. Eerst het echte Beatles en let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking me. and in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking Zeg Rob Harms en de Beatles. Ik draai geregeld de Beatles, Rut. Oh. oh. Shame on you. Oh. Ik luister ook nooit op staat. Shame on you. You. Nee, <laughs> dat, dat, dat, ja, dat blijkt maar weer. Ik luister ook nooit op zaterdag. Nee, dat ja, is wel. Ik heb je heb andere dingen. Je je ja, vertel. Ja. Vertel. Nee, dan ga ik, nee, nee, dan ga ik nee. niet in de grote klok. Maar, maar nu je weet dat regelmatig de Beatles gedraaid worden op zaterdag, kan het misschien zomaar zijn dat die.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 Dat, uh, dat, dat zit komt erin. aan de beurt. Ja, ja. ja. De En ook Nederlands Nederlandstalig, Of niet? Ja. ja, ook Nederlands. Agda in de Munnik, Boudewijn de Groot natuurlijk, uiteraard. Uh, Claudia de Breij. Uh, nou, van dat soort uh, prachtige liedjes.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 Nee. Wat? Nee. Jullie Want? hebben ge gekozen voor de moeilijke stukken? We hebben echt gekozen voor de moeilijke stukken. Er zit. Uh, Polit Pam zit er onder andere bij. Nou, dat is echt een heidense klus. Ja, je ziet het zien: Pam. She's looking good. She's looking. She's so good looking that she looks like a man zo. Yeah, <laughs> ja, dat is een tekst. niet ja. <laughs> Maar uh, nee, wij doen dus gewoon de hele. Uh, het legendarische laatste album van de Beatles.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 <laughs> Ook ja. dat nog, ja, ja. natuurlijk. Ja. Als er eentje tussen zit die minder enthousiast is... die wordt het natuurlijk vanzelf wel... Die wordt verplicht om dan een dan dag lang Beatles te luisteren. <laughs> of een keer naar de analogs te gaan, hè? Ja. Of een keer ja, naar de analogs te gaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. <laughs> nee, maar leuk dat jullie dan uh, dit jaar... Uh,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 Kijk, uh, nou nee, dat, dat, dat is niet misschien. Dat is zo, want ja. uh, ze, de Beatles zelf raadplegen zijn boeken. Ja, als en, ze uh, dingen uh, willen weten, uh, dan, uh, uh, dan uh, kijken ze in de boeken van Azi maken. Nou, nou dat, dat klopt echt helemaal. Ja. Dat is toch geweldig, joh. En dat, dat zo'n man dan ook zich aangesloten heeft... bij zo'n prachtig evenement, ja. bij die organisatie. En die boeken ja. zijn ook te koop vandaag. He. En ja, die kun zijn je dan ook door hem zelf laten signeren. Ja.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 Je Yacht. De dag de Beatles en de Stones in de protestantse kerk. Dat mag je niet missen. dag 2015 worden ze juist de koor het corsy Volta uit Beverwijk. Ook zij treden op zo rond kwart voor zeven vanavond. Last night in, my dreams, walk in the James Hollywood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 En uh, tot zover. Ja, dan ben je even. Het is alweer een hele mond vol, Even Eventjes uh, hè? tien minuten verder heb je een ja. paar dagen gedaan, Dolly. Het is toch niet te geloven? dat Zandvoort, hè? Zoveel of te we, doen in Zandvoort. Of we bruisen, hè? Ja, we bruisen. Om met, ja, om met onze collega te spreken. En wil je de evenementen na nalezen? Download dan ook eens onze ZFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Onder evenementen vind je alle evenementen op een uh, rij. En verder natuurlijk het laatste nieuws uit Zandvoort. live luisteren naar CFM, terugluisteren, uitzending misnoemen noemen we dat, en nog veel en veel meer. Allemaal gratis bij de cfn app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 Ik elke De stem van de zee. naar Ik ben geen. Ja, we volgen de wedstrijd tussen de veteranen Ene uit Solvoort en Overbos. Ja, ze stonden met 2-0 voor, maar inmiddels is het 2-2. Oeh, als dat maar goed gaat.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 zal er ook in de kerk een cameraatje hangen... zodat hij naar zijn zus kan kijken? Dat zou wel leuk zijn, En luisteren, nee? ja, dat zou toch geweldig zijn... dat hij er op die manier toch bij kan wezen. Zeker. Nou, ja. Korendag, he? Daar hebben we het dan over. Ja, ja. Zo dadelijk in het derde uur veel meer erover. En we gaan ook nog naar Santropie En we gaan nog veel en veel meer doen. <laughs> Wordt een gezellige boel. Absoluut. Ook het derde <laughs> laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. Woe! En hier is Shine. 2015 hoor, de Felix en Shine. Ja, ik hoorde jouw oog oh, zeggen. Ja, het gaat over de halve finale, die motelgaande is. Volleybal. Daar hebben we het van over. Spannend. Ja, echt Nederlands tegen Turkije. Hoe zet het daar, Dolly?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 En kijk je digitaal via SIGO, dan ga je naar kanaal 40. En zo zijn we weer aan het einde van het tweede uur van dit programma. Zo meteen zijn we er nog één uur Eén uurtje lang. maar. Eén uurtje met Korendag, Albert Jan in Santroppie. En het dier van de week onder meer. Reden genoeg om te blijven luisteren. Graag tot zo. No heroes, blame. stage and the the is gone.